Wij beginnen de zogerles 250 op de pagina. Rested. 209. De regel vier van de tekst van de zoger zelf: Ot res bet dalet. ging die, I't de hihi nefesh haya nefesh de hihi kadisha. We lofaif misitra achr. We dahiehu iser zuh amijn. Rechel vier otres bet dalit tweehonderd -twe vier en wat is dat? Het is niet goed. Ik zie wel dat het niet correct is. De oort is niet Resh Bet Dalet, zoals het hier geschreven staat. Maar het moet zijn Resh Kaf Dalet. Okay? Resh Kaf Dalet. 200 en dan, het gaze vadai wordt zichtbaar, uiteraard, de iji-nefers gaya, dat ze is de nefers gaya, de levende nefs nefers de hij-gaya kadige, oftewel de nefs van die heilige gaya. Dus wanneer de, herinner je nog, wanneer de mal goed opsteekt naar de, Bina, dan was, wordt zij de achtste, net zoals de Bina is de achtste sfera van beneden naar boven. Dan wordt ook de nevers die uh, deze gaie Bina stuurt van de malgoed die opstijgt naar de Bina. En dan stuurt zij dan een ziel in een, een, een lichaam wat geboren wordt, een kind... Uh, uh, dat het men ziet, dan, en dan het kind dat op de achtste dag ook, dan overeenkomst ook daarmee met de achtste sfera: dat een kind wordt op de achtste dag besneden. Dat is dus geestelijk, betekent dat sluit erop aan op deze levende gai, levende nevers Gaia, de heilige uh, Nevers, zie je dat, de heilige Gaia nevers, wel, ja. dan wordt het zichtbaar dat deze nevers, dus van het kind ook dat het vierde, vierde, vierde dag op de acht, sorry, op de achtste dag uh, besneden wordt, dan wordt het zichtbaar dat deze nevers uh, is niet en niet van de andere kant, dat ze is niet van de andere kant, citra agra betekent andere kant en tegelijkertijd onreine van onreine kant. We <reparities> dachten, is dachten, we dachten, is dachten, we dachten, we dachten, de dachten, we dachten, we dachten, we dachten, we dachten, we dachten, we in de Torah. we dachten, over dachten, we dachten, Heel ik veel van planten, zoals men dat wel plat materieel wil zien? Äh, de regel 5 naar de punt. Besitra de, besafra de Chanoch, je de zera Kadisha, dubbele punt. Zes. De weepunt. Reshimo tenefus Be safra de hanog in het boek van hanog. Zal nog even erover hebben iets zeggen. In het boek van hanog, Yitrashmoon daar is gezegd dat yitrashmun maya de Zara Laat wat betekent dat wat in de Torah staat, ytrashmoen maya. Yishru Hamayim, that word Yishru tzu, that is, have this tam, shin, shin Resh Tzadi. And, that is, in it, Hebrews. But in the, in it, Aramaeis, is it, Resh Shin Mem, that is done at Midi Stukvan, uh, had word, na de laatste komen van de regel 5 staat het yitraschmon. Dat is wat uh, hoe in het boek van Hanoch wordt uh, uh, um, uitgelegd dat stukje van het stukje vers uit de Tora wordt yitraschmon maayed maye, maayed yitraschmon. Dat wordt um, Laat de wateren van, de hele, van het heilige zaad, het rosham, laat zij ingekerfd worden. Van het woord rosham. Zie je dat? Zie je hoe belangrijk het is om steeds die twee talen naast elkaar te leggen? En ik herinner me um, uh, dat... Uh, een paar jaar geleden nog, toen ik de Torah in het licht van de uh, Kabbalah ging bekeken, dat ik ook, en nu, nu en dan doe ik het ook nu nog steeds, dat ik dat uh, als ik dan iets niet uh, kon begrijpen, niet alleen begrijpen, niet kon geestelijk dat op mijn geestelijk. Uh, geestelijke betekenis, van wat in Torah gezegd is, dus aan de wortels kon ik niet terugvinden, gewoon door, door de tekst van de Torah te, te leren, te, te, te, te uh, lezen, en dan kon ik het niet, jawel, dan van het al normaal, uh, klassieke vertaling, ik wist wel natuurlijk wat het was, maar ik kon niet, wilde meer diepte daarin, ik wilde meer in mij verdiepen daarin. Dan kijk ik naar de vertaling in het boek. In het boek van de Torah. Je hebt altijd normaliter. Heb je dan in het midden. Dus aan in het midden. Van in het midden betekent dus niet aan de rand. Maar aan de middenkant. Binnenkant. Uh, waar het boek dus gebonden is. Daar heb je in de regel staan. De... Vertaling van de Torah, heilige vertaling van de Torah uh, in het Aramees. Van Onkelos, ja we hebben dat, ik heb jullie verteld over die Onkelos. Die Romein die hoog, zeer hoog geplaatste Romein, Romein was die uh, tot Jodenum was overgegaan. En maakte deze goddelijke, echt. Godelijke vertaling. En ook nog een andere, bestaat nog een andere uh, vertaling ook in goede edities. Heb je ook, ook nog een, een tweede vertaling van de Torah van, uh, jo, jo, uh, van Jonathan? Bestaat ook nog een, ook een andere, maar normaal gebruik je dan onkels. Waarom twee? Dat zijn twee lijnen, ja. Dus twee lijnen, daarom zijn twee, betekent niet... Die twee maken één. Dus dan vind ik dan, dan kijk ik naar het woord, wat, kijk ik naar de vertaling van onkels, en dan zie ik dan precies een Armees woord voor iets, of een, een hele uitdrukking, en dat helpt. Ja, want die zijn verbonden met elkaar. De ene is... Achoraim, en de andere is Panim, de taal ja, van Achoraim is het Aramees, armoedig. Um, um, de taal die dat, dat van, van huilen als het ware is, van wenen, zeer laconiek en het Hebreeuws die de dal van um, de voorkant uh, en dan dat is dan wat hij zegt en dan, dan kunnen we dat zien dat wat in het in het Hebreeuws staat in de Torah Yisroel laat de wateren um, wemelen Herinner je nog, laat de wateren wemelen van al het gewemelde, al de nevers gaaien enzovoort. Hele nevers, staat het allemaal geschreven. En dan wemelen, wat is dan wemelen? Dan zien we dan in, in het Aramees dat het Itrash rashum, rashum, van het woord roshem Ytrashmun, daar zit het woord, de betekenis daarvan, roshem. Dus laat dit inkerven, eigenlijk, door. Uh, de inkerving van dat zaad, heilige zaad, door deze, dit voorschrift wat we behandelen voorschrift van uh, het, zich, het zich laten of, uh, of uh, um, besnijden besneden is doen, zich besnijden van de klippoot van die drie. Klipot, dus die, die, zoals wij ze kennen, basis, drie basisklipot, op de achtste dag. Zes, na de dubbele punt, Rishimo de je dat is wat hij zegt. Dat is, wat betekent, dat is Hitrashmoon, dat woordje Ritrashmoon. Dat is dan, wat betekent dat? Dat betekent de Rishimo de Neverschaia, de Rishimo van. Uh, ...nevers van de heilige, van de levende nevers. En het staat natuurlijk, staat iets wat het boek van Ganoch. Het boek, boek van Ganoch de zogar vertelt ons over dat boek van Ganoch dat er was een boek, dat boek van Ganoch dat een heilig boek was, dat eigenlijk uh, stond vol van zeer, zeer, zeer uniek, unieke en diepe uh, verwijzingen, diepe leer, dat, uh, diepe, laten we zeggen, diepe lagen, de diepste lagen van uh, de behandeling, de be toenadering van, van uh, de heilige leer. Maar, en... Het was een wonderlijk boek, natuurlijk, omdat het zo dicht bij Hashem was. nog was een grote rechtvaardige uh, Van nog oertijden, ja, zoals we dat zeggen, nog voor Abraham, voor, uh, voor uh, Noog enzovoort. Dus... Maar dat boek was, Zoger verteld ons, dat dat boek werd uh, verborgen en niemand kon hem vinden. En dat de zoon van Shimon Barjochai heeft het wel, was, wandelde ergens, liep ergens in, uh, was op de weg. ...op weg ergens naartoe... ...en hij kwam ergens in een grot... ...en hij vond het boek. Natuurlijk is het geestelijk... ...wat daar in de zomer staat. Dat bestaat als je hem leren... ...op zijn plaats, maar nu even. En daar stonden zo'n dingen... ...wat... ...gewoon... ...niet meer... ...op te nemen is... ...door onze, door de mensen... Door de aard aardbewoners. Dat, hij heeft het ingekeken. En hij heeft het verder laten liggen. Oftewel verstopt Waarom, hoe, wat. Het komt wel op zijn plaats. Maar in onze tijd natuurlijk dat uh, ieder is hapig op, uh, op uh, wonderen. En natuurlijk hadden ze wel... Uh, zo'n boek uh, ze hoorden wel dat het zo'n boek was, en natuurlijk dat was dan maken we het wel Hij we maakte wel een soort boek van zelfs niet Joden maar niet Joden maakte zo'n boek wat met allerlei mysterie, met allerlei onzin wat verschrikking is eigenlijk en nou voor de mens die voor een vorm boekenworm, ja iedereen wil dat wel iets met het mysterie, met het, met het kennen, maar men weet niet hoe en wat. En dan koopt men al dat, um, al, die, al dat troep. En men zoekt troep en men vindt ook natuurlijk altijd wie zoekt het de troep, die vindt ook die vol. De winkels zijn vol van de troep. Ja, op geestelijk niveau. Het is alleen maar troep te vinden in de winkels. Goed opletten. Dat het allemaal wat ik zeg, dat dit klopt helemaal. Het helige moet je niet in de winkels kopen. Het helige is alleen maar bereikbaar. Uh, het helpt alleen maar wanneer je werkt individueel aan jezelf. Alleen dat kan helpen. Hashem... Kijk niet naar wat je koopt, welk boek jij je, je, je koopt. Hij je kijkt naar je hart, diep in je hart. En dat kan je niet. Uh, hem kan je niet bedriegen. Ook het hart, ook het hart van de mensen, jezelf, je eigen hart kan je niet bedriegen. Ik bedoel, natuurlijk, al het bedrog is er. Maar stap voor stap, wie van jullie ja, hou ons met. De waarheid bezig. Toenadering tot de waarheid. En daarom kan ik wel aan jullie zeggen. Dat geen boek wat in de handel is. Ook de zogervertalingen van de zoger. En allemaal andere dingen. Wat Arie wat je vindt in de vertaling. Raak het niet aan. En je weet niet om wel, voor, voor, wie heeft dat uitgegeven. Voor welke doel heen. Waarvoor. Wij zien het wel dat zelfs dat commentaar wat wij leren in, de, in het boek van Ari Prietschaim, dat ik ook jou hier zeg, niet aanrakende. Waarom hebben ze dat uitgegeven? Nou, ja, goed, het is wel Ari. Ze weten wel dat het Ari is. Zo. Maar een commentaar, dat, uh, omdat er bestaat, er bestaat geen commentaar van Prietschaim. Van, uh, uh, Ashlak, Jehuda Ashlak, Jehuda Ashlak, waarom heeft Jehuda Ashlak dat niet gedaan? Omdat het niet nodig is. Wie kent het schaim? Aan wie het schaim zich openbaart? Door hard werken eraan. Die in staat is gekomt, om ook et schaim te lezen en baat erin hebben. Baat voor zijn eigen in zijn vooruitgang. In zijn geestelijke vooruitgang. Daarom hoor je hier het boek van Ghanoog. En hoor dat. En elders wordt het vermeld ergens in de zomer. En dat moet voor jou voldoende zijn. Daar zal het wel uitvoerig daarover gesproken zou worden. Maar niet iets zoeken in de handel bukano. Uh, de regel zes, de punt. Veda reshimo de ot jud. De het raar Basra kadisha zeifen mikol schaar de alma. Wat is dat voor reshimo van de nefreschaya? Ja, yeah, wat we hebben dat nu geleerd hier in de regel 6 voor de punt. En zegt hij ons: er werd daar de ot yud. en dat is de reshimo de inkerving van de letter yud. De etrashim bevasra kadish, wel letter letter jud wordt ingekerfd in het heilige vlees. 7. Mikol shaar in de arme door met alle Overige inkervingen van de wereld. We gaan naar beneden, naar de, naar de Hasulam. Naar beneden en naar boven. Naar beneden, naar Hasulam, maar dan naar bovenaan, de linkerkolom, de regel 1. De referentie van de oud resh kav Resh Kav Dalet 224. Kedim het haze vadai wechule. De wulpunt. we az twee nire'e. Vadai. Shee nefesh chaya put. Veaz en dal nire'e wordt niet zichtbaar. Va, vadai aiterat. Shei nefesh gaya dat zij is de nefesh gaya. Nefesh, ja, en hebben we twee. Nefesh gaya gaya is, levend letterlijk, maar nefesh gaya. Wat betekent dat nog een keer? De hainu. Nefesh drie ota gaya kdusha shei amalchum. Weloomit zadagir, dat is de vertaling, ga die verder. En ons vertalen dat. De Aino, dat wil zeggen, nevers, shalota, glusha, dat wil zeggen, nevers van die heilige chaya. En hij voegde toe, welke chaya, heilige chaya is deze malgoed. Ja, malgoed, die opsteeg naar de Bina. Weloomit hier en niet van de andere kant. Vier. וזהו ישרצו המי שקירש בספרו של פי חנוך יתרשמו מי זרע הקדוש בראשם של זס נפש חי הפרד וזהו Hamayim en dat is wat in de Torah gezegd wordt. Yisroptzua Hamayim laat de wateren wemelen. Hmm. Schrijvers dat hij he, het uitlegt, het zoger legt het uit. Nee, dat het uitgelegd wordt, bij Roger Chanoch in het boek van Chanoch 5. Daar wordt gezegd Yisro Yisro Yisra Kadosh. Laat de wateren van het helikhezad zich inkerven, baroshem של nefeshchaya door de inkerving van de nefeshchaya zes nadepunt vesehu aroshem של od jude anishram zeifen babasar kodish Aulam. Oh, en dat is hier wat is de vertaling. Hoe heeft ons één woordje heeft die toegevoegd? je in Asulam, As En dan wordt het duidelijk voor ons wat de wat, wat bedoelde de, de zoger te zeggen want in de zoger zegt in de vol deze volgende zin iets wat uh, niet helemaal duidelijk wordt, gewoon als zin, de betekenis daarvan is niet helemaal duidelijk. En dat is wat hij ons nieuw, let op hoe hij dat door één klein woordje heeft hij dat betekenisvol en eenduidigheid heeft gebracht. We zeggen Rosem, en dat is de Rosem, de inkerving, inschrijving, inkerving van de letter Jude. Anir Sham, welke letter jude is ingekerfd? Zeven babassarkoders. In het heilige vlees. En dan een woordje heb je toegevoegd. ter meer dan van alle overige inkervingen van de wereld. Zie dat? Dat woordje meer hadden we niet gezien in de zoger zelf. En dan... So the, uh, we hadden, daarom heb had ik het ook, ook van uh, die ingekerfd is in, ja, herinner ik nog, en uh, dat uh, is de regimo of de inkerving van de letter Jude, dat die ingekerfd werd in het heilige vlees van alle overige inkervingen van de wereld. Maar het blijkt wel door één klein woordje wat hij ons nu in de vertaling toevoegt, dat het iets genuanceerder is, dat het niet door alle overige inkervingen van de wereld is, maar meer dan van alle overige inkervingen van de wereld. Kijk nou hoe geweldig het is. Dus in deze, in dit hele vlees, met andere woorden ook dat in de, in de jesot zijn meer inkervingen zijn gedaan dan van alle overige inkervingen van de wereld. Hoe moet een mens, mens dan voorzichtig zijn? Hoe mens moet een mens dan attent blijven op deze, op de ervaring van binnen, van het innerlijke kant van deze plaats van Jezus, want daar is de toegang tot alles, daar is de toegang en tegelijkertijd de, de toegang tot het heilige, de toegang, de toegang tot de redding. En als men dat niet naleeft, of op, op, op allerlei manieren dat uh, negeert, dan ontzegd wordt deze, de toegang daar, daartoe, duidelijk men maakt zelf werpt obstakels blokkeert deze toegang tot Hashem en deze, in, en deze dus plaats heeft eh, meer zoals die ons zegt meer ingekeerd dan alle overige inkervingen van de wereld zie je moet je dan naar buiten gaan om Jezelf te corrigeren moet je dan zoeken ergens anders. rishimot er die iets wat jou dus uh, leven zal geven. Dat is de toegang tot het leven. Daarover sprak Yeshua. Daarover, dat is de uitgangspunt van Yeshua. Van uh, Shimon Bar Yochai. Van uh, Moshe enzovoort. Kijk nou wat Moshe was het. Hoe was het met Moshe het verhaal? Ook daar speelt zich, speelde zich een rol. Herinner ik herinner nog dat um, hij ging de woestijn in. Um, dus op weg was naar Israël met zijn vrouw Tsipora. En een kind was geboren. En de waren zij, um, bezorgd om dat kind in de woestijn, uh, op de weg, do, do, uh, do de uh, op weg, gewoon, te, te besnijden. En dan was Moshe, was bijna yeah? dood. Hashem, die zond, Hashem, Hashem, die zond Moshe, met de wereldmissie. Met de missie om het volk Israël uit te halen, uit te brengen, uit de woestijn. Om de Torah te ontvangen. Er is geen andere manier om de Torah te ontvangen. Het was bestemd om de Torah te ontvangen voor het volk Israël op een bepaald moment. In de hele loop van in de geschiedenis. Dat Moshe, omdat Moshe heeft dat nagelaten om het kind te besnijden. Hij wilde het be kind besnijden later, wanneer zij in de... Want natuurlijk moet het, het zo, kunnen we ook dat fysiek dat zien in de materiële wereld. Dat allemaal waren ze ergens op, op weg en was allemaal eh, zanderig en winderig en allemaal uh, geen omstandigheid. En dat is iets wat moet het erg voorzichtig, erg uh, fijn gemaakt worden. Dat het, om geen infecties en allerlei andere dingen, als we dat gewoon van deze wereld spreken. Moshe heeft natuurlijk, was ook een mens natuurlijk. En hij had gedacht, nou dat verbond naar vlees, dat helig vlees, ook hier op aarde kunnen we daarover spreken. Dat, dat doe ik later, dat de, de, de besneden is, dan snijd ik hem af, van die, die kripoot. Van mijn kind snijd ik dan later af. Nou, en dan was hij bijna dood. Moshe werd bijna dood gebracht. Hoe belangrijk is deze inkerving? Belangrijkste van alles. Van alle andere inkerving. En Moshe was bijna dood. En toen Tsipora, zijn vrouw, die pakte dan een steen. En hakte dan af dat sneed dat met een stukje steen de voorhoudtje van dat kind, uh, hoe brutaal en hoe dat, oh, oh, oh, ook, kan het ook lijken in onze ogen, maar het is natuurlijk het is alles geestelijk, maar alles heeft ook hier een plaats gehaald. En toen Moshe, direct daarop, Moshe werd genezen. Hoe belangrijk is dat? En natuurlijk is het geestelijk is het wat het bedoeld is. Natuurlijk dat een uh, niet-Jood hoeft niet uh, zichzelf toch uh, besneden op deze manier. Dat hij denkt op deze manier. Dan word ik, uh, dan is het, kom ik in het verbond met, uh, met Hashem op deze uh, uh, medisch, door medisch ingreep. Natuurlijk is het niet zo. Natuurlijk dat het... Werk aan jezelf is. Eigenlijk. Wat wij doen, maar dat is goed opletten, dat goed rekenschap houden. De toegang tot de verlossing, tot de bevrijding, is je sod. Van alleen vanuit je zood kan je, door vanuit je sod, kan je, aterre je zode, kan je die genoeg hoogte bereiken met je man om bevrijding te krijgen, bevrijding, dat is dan oorlog, maar dat jij kan bereiken door deze plaats, als je vanuit deze plaats, man doet, steeds omhoog brengen, dan bereik je het fundament daardoor, dan bereikt komt het licht, van de hoogte van Gaia, en daardoor de klipot verdwijnt, de wereld. Steeds in jouw ervaring, jij bent dan jou verweend. Niet dat jij zij verstopt ergens anders. Niet dat zoals al die religie religieuze. dat van buiten zijn zij mooi en netjes en, uh, en net als engeltjes, maar van binnen uh, verstopte zij die klipot en, en, en alleen. Klein maken ze alleen maar plaat maken ze zee. Maar die, voor geen millimeter worden ze getransformeerd in het geven. Voor geen millimeter is het product van het werk. Een werk dat van het um, uitzoekingen doen en brengen die klipot omhoog. Zuiveren jezelf en opbouwen. De regel acht. Perousse. De toelichting. Ik ben heel erg blij dat ik mijn neven, mijn neven, mijn neven, mijn Zalidei ha-mila va Mitstayarin u o-mitrashmin elf ha duhrin duchrin alayin. Amo nefesh adam twalaf. Berishimo, ve shel hanukva anikret nefesh haya. Elk woord wat hij zegt is op zijn plaats. Geen woord meer, geen woord minder. Want hij, de zoger, verklaart het vers uit de Torah. Je Laat de wateren wemelen van negen sherets neverschijen van... Sheres, het gewemelte, of uh, nevers, gaia. Eigenlijk drie woorden staan: nevers, ja, Sherets, dat is gewemelte, nevers, en gaia. Milasson, en dat, dat woordje Sheres, het eerste woordje, dat betekent dus wemel, gewemel, dat komt van uh, de. Betekenis van het woord Hitrashmoed heeft betekenis van Hitrashmoed. zoals in het boek, zoals ik jullie had verteld ook, in het boek van, zoals in het boek van Gano staat dit van het woord uh, Hitrashmoed in, zich laten inkerven, kennen we, inkerven, weet rood en zich laten vormen. Elf, mila va prija, dat door de mila en prija, niet dat ik elke keer dat moet vertalen met mila en prija, onthoud dit twee woorden. Mila is dus elke besnedenis van de klipot, bestaat uit twee handelingen. Eerst mila betekent sneden, afsneden, dat je afsneden huidje dat klipoot zijn afsnijden. En de tweede fase is, dat is mila, onthoud dat, betekent ook, het, ook, ook een woord. In de hele getal. En het andere woord is priya. Priya is uh, de, de, de tweede fase, wanneer, wanneer men van alle kanten dat huidje dat naar beneden trekt. Zo, so, en daardoor dus de eikel die, dat kroontje, uh, open gaat. Dat zijn die twee handelingen. Dat, onthoud het er, dat ik niet telkens moet allemaal dat uh, vertalen. Dat, dat is zo met allerlei, met allerlei associaties die niets te maken hebben met dat stukje vlees van, dat, van, dat, van de piemel, weet ik veel. Duidelijk, ik spreek geen woord over dat soort dingen, van, wat waar, van waar zich het Joodse volk zich mee bezighoudt en dat is allemaal hun, uh, hun uh, wat zij doen allemaal. Duidelijk, spreken van geestelijke besnedenis, onthoud het erg goed, dat je geen... Uh, dat hij niet kijkt naar de materiële dingen, materiële handelingen die geen, niets van bete geen betekenis hebben. Duidelijk. Het is alleen maar geestelijk en wanneer het verbonden is met het geestelijk, dan kan het ook in het materiële, als het ware, een bestempeling zijn. Zoals, zoals, zoals over Abraham wordt gezegd. Dat hij was al besneden. Hij, hij besneden zich eerst geestelijk. Goed oplet. Hij was klaar. Ik bedoel, op zijn niveau van zijn sfera, zijn, zijn hoofdsfera, geest. Dus hij toen hij klaar was helemaal. Hashem zei tegen hem: nou ga je nog besneden. Uh, en hij heeft zichzelf besneden. Ook fysiek als een bestempeling van zijn geestelijke besneden is duidelijk alleen omdat als teken dat hij dat hij heeft gebracht tot helemaal tot deze wereld en dat is niet voor niets maar het draait om het geestelijke duidelijk en niet om de krachten wat men daarmee doet <coughs> uh, dat door de Mila en Priya die twee fasen dat in de besnedenis. is. Met stajaren stel, worden de hoge mannelijke wateren wat hij staat in mijn doogring, die hoge mannelijke wateren worden gevormd vorm zich in, in, goed, een woord gevormd, formeren zich en worden ingekerfd, uh, welke, welke mannelijke wateren worden doorgesluist naar de nefes van de mens. Nee, zie je, niet naar de ziel, niet naar de hoge ziel, ruach of neshama, maar juist naar de nevers. Dat is daar is de plaats wat ook aanvoelt. Let op, wat ik probeer te zeggen dat, aanvoelt, dat deze plaats aanvoelt wat je aanvoelt aan in deze plaats. Dat is dan nevers van de mens. Duidelijk, dat zijn duidelijk waarom? Omdat dit is nehi. De plaats van de neer, daarom is het de plaats van de nevers. Dus telkens deze plaats is alleen maar, je hebt het gevoel van dat nevers. In jouw middelste stuk, dus vanaf de tabur tot jouw tot, eh, ja, eh, jou hemel, tot je lichaam omhoog, dat is de plaats van je roer. En vanaf uh, en, en dit hoofd, dat is de plaats voor een shamayin mens. weet dat je dat weet. Wanneer er sprake is van Nefesh, dan is de plaats van waar de Nefesh uh, is. En dat is de, de plaats. is Onder de tafel. 12. Barishimo. En dat wordt dan ingekerfd de Nefesh in de nefes van de mens, met de inkerving en de vorming van de noekwa, die, welke noekwa nevers gaia heet, levendig nevers of nefes van het niveau gaia. Punt. Dertien. Wehnei alma ila'a bina nirsham vnichtam fertim im yud. Wehnei alma tata, malchut nirsham vnichtam fertim im hei. Ubaet Sha alchut shihianukva ola ze sti nu met omela bescheid, al al abina, kidina fact na fakt zeifent in heimimena, waar liet abe aijlert jude, kmo abina gewelde huwels dat aetlech, we hebben dat ook een stukje geleerd in de uh, in de zoger Lang geleden, maar dat is, kunnen we dat ook eh, terugvinden in de zogen. Let op. Wij negen ze hier, alma ila'a, bina, de hoge wereld, bina, oftewel bina. Nirsham is ingekerfd en vnichtam en verzegeld, of niet verzegeld, en... In, in, bestempeld beter te zeggen, met de letter jude, dat hebben we ook geleerd in de zoger. dat is ondertekend van jude Is zij. dus daar is gogma, ik bedoel, zij, Bina heeft geen gogma nodig, maar zij is, is vol van de, van de gogma, dat is de letter jude, ook erg fijne, hoge, hoge wereld. While Matata revealed the malchut of the malchut, Nir Shamward is in is in and is he he he he he letter he Onderste, onderste wereld is de letter H. Uh, de Regel 15. Obeetse, a malchutse, hi a En in detail, when goed, de tijd, wanneer malchut, de malchut die nukwa is. Ola steigt op, zestien, om elabersen en bekleid, let op, bekleid de hoge wereld, de bina, Kidien dan, na fakte, hey, op. wat gebeurt er dan? Qua letters, dan gaat de letter hey van haar uit, en wailat en komt de letter ju binnen, kmo binnen? zoals de bina. Ja, de lagere komt daar een hoogere, wordt als hogere. De letter hey, die in plaats van de letter H, de letter de letter H uitgaat, komt de letter Yud De reichel 18. We ze meer. We da, nij in de Yud de itrashim babasra -hmm. kadisha. Kadisha. Derdach Michael Shaar Shumin de Alma jij Mila me la eenentwintig op ja, met Abim, Gam, me Adam, kolere riepen twintig de almadien schen, schen mivkinad he, Orishimo hij, riep de mo, Baba de oudjude, babemikuma, בנוק ושאל תא, פירן תוידה חלבינה כנאי, וכיוון שבסר הקודש, דפוחה נפחינה רש יודה די, אסולה דרך תר קולום, די אשת ראי, של היסוד נחתם ביוד, יחולגם אדם לקבל תו נפש חיה sleima mehanukwa kaddish. Geweldig wat jullie hier vertellen. En dat is ook leren. En voor ons een staaltje van. Van wat ik jullie steeds onder andag probeer te brengen. Dat zo boven, zo beneden. Dus wat we leren hier over de noekwa. Van de zeer en Pien, Wat ze doet. Precies hetzelfde gebeurt het ook met de mens. Ja. De noekwa is dan de nefische. Precies hetzelfde gebeurt het ook. Erfaren we ook in de neefjes van onze neefjes. Wanneer ik dat lees, wat gebeurt er met die met die is Precies hetzelfde ervaren ik in mijn neefjes onder de tabur van mijn parzuf. Ook uh, naar mijn gevoel, ervaren ik precies die wat precies is in de mate van mijn. Vermogen naar wat mij gegeven wordt. Dat ervaar ik juist daar. Precies op deze plaats. Dat, is, dat maakt de passende inkervingen. Wat ik hoor hier, wat hij zegt over inkervingen in de man. Maar goed, precies hetzelfde is. In, inkervingen komen in mij. In mij. In de plaats. Overeenkomstige plaats. In mijn nevers. Precies hetzelfde. Kijk nou wat hij zegt so, Dat is geweldig dat hey, hij ons dat nu bevestigt. We keren terug naar de vorige pagina. De regel, de linker kolom, de regel 18 van onze oorspronkelijke pagina. Kedien, nee, de regel 18, ja, had ik gezegd. We ze Schomer en dat is wat hij zo zegt. We da Rishimo de Odjuud en dat is de Rishimo. De inkerving van de letter Jewde. De itrachim die ingekerfd wordt in het hele vlees. Mikol Shah de Alma, van, van alle, en we hebben dat geleerd, wat hij ons vertelde, van meer dan, moeten we invoegen in hier het woordje, meer, zoals Jehuda Ashlak ons dat de, de, voor ons dat deed. Meer dan van alle overige inkervingen van de wereld. Pialidei Milau Priya. Want, let op, door de Milau Priya, door deze twee fasen van de besnedenis 21, met Avarim, Gam, met ja, Adam, worden ook van de mens, let op, ook van de mens worden, eh, worden ver, eh, verwijderd als het ware, voorbij gaan van de mens, alle inkervingen van de wereld. Gam, we hadden kolerischemi de Alma Din. Alma -din, -al din, dat is deze wereld. Alma is de wereld en Din is in het tweede tw woord in de regel 23. Dat is ook het Aramees van deze. Of dit, deze. Dus door de, let op, wat nog een keer herhaal ik, door de Milau Priya, door de twee, die twee handelingen van de behorende bij de besnijdenis, worden weggehaald, oftewel voorbij komen, voorbij gaan, oftewel verwijderd worden, nog krachtiger, verwijderd worden, ook van de mens, alle inkervingen van deze wereld, ze heeft genaamd, Hey, welke inkervingen van deze wereld, let op, die zijn van de wereld, van, de, van het aspect, de letter, van de letter Hey. Dus wanneer, ook dat, dus, net zoals het met de hogere wereld gebeurt. Wanneer de, de malgoed, die kenmerkt zich door de letter Hey, gekenmerkt is door de letter Hey, opstijgt naar de hogere wereld en die wordt dan juist, precies hetzelfde. Is bij de mens, zegt hij, dat, dat um, wanneer die dan de, door deze, door dit voorschrift, wanneer de mens dus man omhoog brengt, let op, niet dat kindje van acht dagen dat aan hem iets, zoiets gebeurt wat hij hier vertelt. Duidelijk. Aan een kindje gebeurt er niets dat alleen maar pijn, en een beetje pijn, en een beetje flink pijn, uh, en, en dat alle omringenden die menen dat ze groot iets, mooi iets doen. Dat ze de wet van Hashem naleven. Niet dat bedoelt hij dan. Maar wat we hebben geleerd op de vorige les Dat dit voorschrift Mila opria, Het voorschrift van ook. Dat voortvloeit uit uh, het voorschrift van Hashem van. Wees vruchtbaar en vermenigvuldig zie. Dat is man omhoog te brengen. Deinig. Maar dan eerst. Afsnijden. jouzelf zelf van de klipoot. Dat is eigenlijk een tzum Wat een mens doet. Om niet te ontvangen voor zichzelf. En daarna. Het man omhoog, om, omhoog brengen. Dat is wat hij zegt. Dat. Dan daardoor, door, door deze Mila en Priya, door die twee handelingen van de besnedenis, van het zich afsnijden van het onreine. Daardoor ook in de mens, van de mens worden die worden verwijderd eh, alle Rishimood van de wereld, van deze wereld, die welke Rishimood van deze wereld zijn, van het aspect van de letter hey de Oot-Jude en de regel 23. De Rishimo van de inkerving van de letter Jude komt op zijn plaats. Kmoshina staat net zo als het, als het geworden was met de Nukwa. Kijk wat hij zegt, met de Nukwa van de, van de, van de Atsilut. Schelta 24, welke Nukwa was opgestegen naar de binas, zoals boven gezegd werd. We kwamen, ze en aangezien het hele vlees, de volgende pagina, de rechter Colombia is te Aangezien het hele vlees, let op wat hij zegt, aangezien het hele vlees van de jesod, nichtam is inge... Kerft, oftewel uh, afgestempeld is, afgedrukt is, met de letter Jude. Dus het is boven nu bevindt zich boven in de Bina. Ja, Holger, Adam, dan kan ook de mens nefeshaya, de volledige nefeshaya ontvangen van de hele genoekwa. Zie je, hoe hij dat principe begrijpt. dat net zoals bij de noekwa is het geval, dat een mens man omhoog brengt daardoor, en net zo doet, net zo als, uh, dat wordt die, ontvangt hij die ook van de uh, hele noekwa, van de noekwa van de wereld, absoluut, in overeenkomst naar regens. We gaan naar boven. Deze pagina. Resh-Jude. 210. De regel 1. Ot. Resh-Kaf-E. 225. We of Jufaaf arts. En daar verder staat geschreven in de Torah in de scheppingsdaad. Behalve well, Jufaaf Alaarets en de vogel die zal vliegen over de aarde. En natuurlijk wordt, eh, betekent niet alleen één, betekent het woord gezegd. Hè. En de Torah gebruikt één woord: het vo de vogel. De bedoeling, bedoeling is natuurlijk dat alles wat vliegt, alle vogels die vliegen in de, in de hemel. Maar dan interessant hoe de Torah dat zegt, of en de vogel, en een vogel, de vogel dus wordt geschapen wordt geschapen. En de vogel die zal vliegen, zal vliegen over de aarde. goed opletten, want in de klassieke vertalingen staat het, en de, uh, iets van, ik weet niet, ik herinner je niet, maar zeker niet, niet wat ik jullie vertel. Dus, er staat hier, staat het, in, in, in de Torah, goed opletten, staat het, een vogel die zal vliegen over de aarde. Uiteindelijk niet, die, uh, maar de vorm van de toekomstige tijd. Punt. Daar Eliahu de tas, kol alma bedalet taasin. De volgende pagina, pagina resh jud alf. De eerste regel. Leg me Bahu om daar te zijn. Bahu ge. Geziro de kadische, bij deze besnedenis, bij deze besnedenis, van het heilig, uh, van het heilig verbond. Ik zal het zo uitleggen, wat betekent die, wat, het, het gaat dus over die Eliyahu, het over de grote profeet Eliyahu, uh, Eliyahu, de Annelie, de Eliahu de profeet Eli, Eli zoals we dat weten, Eliahu ja, de Elie die dus levend werd in de hemel gebracht. opgestegen. Dat hij zegt ons, we gaan het verder even nog afmaken deze, en zal ik dan even een kleine inlichting geven wat er mee bedoeld is. Nog een keer die, die laatste, die, deze zin wat ik net had gezegd. Dus nog een keer vanaf het begin van de regel 1. En de vogel zal vliegen over de aarde. Wat betekent dat? Vogel zal vliegen over de aarde. En dan de zoger. Uh, refereert dat aan die Eliahu, Aan die profeet Eliahu, Die opgestegen was op een bepaald moment in de hemel. Gewoon zo'n wervelkol. Zo'n wervel. Kon, zo uh, wind, wervelwind, hoe zeg dat? Uh, dat zo'n stormachtig wind was het, dat hem heeft, uh, ten overzien van zijn leerling Elisha, uh, meegenomen had en in de hemel gebracht. En hij zag hem niet meer. Nou, voordat de zoger zegt ons dat de, de, deze vogel waarover gesproken wordt in het Torah, dat is, is dan in Wat betekent dat? Ik zal u een kleine een, toelichting geven, een kleine in, introductie daarop geven. Het is zo so dat, uh, even een klein stukje alleen. Het is zo so dat uh, Elie, Elie, Elie deze, deze grote profeet Elia, in zijn tijd, in zijn tijd was het ook groot verval in het volk, in het volk Israël. En uh, hij moest vluchten van de koning enzovoort, en ellendig enzovoort. En dan kwam hij naar de berg Ghorf. En deze berg is erg beroemd, de bekende berg. Daar <coughs> waar de Torah ook werd ontvangen. Men zegt Sinai, men zegt Ghorf. Maar dat is dan... Eh, noemt men dit, noemt men dat. Maar het is, hij kwam daar dus naartoe. En klaagde eigenlijk het volk, het volk Israël aan, bij Hashem. Hij zei, niemand volgt jou, ik ben de enige gebleven dan, en dat zij, dat zij, oftewel het volk Israël, leeft het verbond, het hele verbond niet, niet na. Dat heeft hij zo gedaan. Nou, kijk nou, dat is dan de grootste profeet. uit de geschiedenis. Wie is zo groot als hij is ook in de uh, voorlopers zoals uh, Yeshua zegt toch voor hem dat het zij de geest van hoe is geweest. In de, in, gekomen in de Johannes Hamadbil in, de Johannan, Bil, in de, zoals men dat hem noemt, Johannes. Ja? Johannes de doper, zoals men dat noemt. Hè. Dus die vooraf uh, kwam aan de, de, de verschijning van Yeshua. Bij de eerste verschijning. En zo zal het ook zijn bij de tweede verschijning. Zal Eliyahu komen om weer de komst van de licht, van het licht Yichida van de Mashiach, te de verkondigen. Hij had het zo uh, aangeklaagd als het ware bij Hashem het volk is. Hij zei, kijk nou. En dan Midrash vertelt ons dat Hashem zei tegen hem. Ik zweer jou in jou dat zolang de aarde in de hemel en de aarde in, uh, zal bestaan, zal jij vliegen, omdat hij werd opgenomen. Je weet het wel: opgenomen in de hemel, dat jij zal vliegen bij. Daar, na, jij zal vliegen bij elke naar elke plaats waar mijn volk, mijn uitverkoren volk, zal het verbond, het heilig verbond zal naleven. Oftewel, oftewel el, op, op elke plaats waar de besnedenis gedaan wordt, zal jij erbij zijn. De, jij moet daar erbij zijn. En zo is het ook. Eh, ook qua traditie is het ook zo. Men begrijpt natuurlijk niet. Hoe dat zit in elkaar enzovoort. Maar dat doet niet. Dat eh, in elke plaats. Laten we zeggen. Meestal wordt het in de synagoge gedaan. Ja? Zo eh, als een kindje op, acht de, die, op, acht, op de achtste dag besneden wordt. Dan eh, zet men ook een. Een aparte stoel, uh, zeer naast uh, het, de stoel van waar de kind wordt gehouden en besneden, door iemand die heet Sandek. Zo'n uh, naam dat iemand dat een vader kan zijn of iemand anders, die be belangrijke persoon, die dus die de vader van het kind aanstelt om um zandig te zijn enzovoort. dat naast, ernaast staat ook een stoel de, en niemand komt erop te zitten speciaal stoel van Eliahu kisede Eliahu speciaal stoel voor Eliahu dat Eliahu omdat hij <laughs> omdat hij zo so, Zo'n aanklacht gedaan tegen het volk Israël. Goed bedoelend te, de, natuurlijk. Maar toch wel. Dan Havshem heeft hem dus opge opgezadeld. Met zo'n uh, opdracht. Om telkens overal aanwezig te zijn. Waar de Brit Mila. Waar het heilig verbond plaatsvindt. En natuurlijk, als je dan zegt... Uh, we kunnen dat altijd natuurlijk... met onze materiële... materiële uh, aardsverstand... Kan, natuurlijk kunnen we dat altijd tegenwerpen. Nou, Oké, okay, maar stel dat... In, uh, in, zelfs in, in... één plaats... in Amsterdam... op twee verschillende plaatsen... wordt een Brit Mila gedaan. Ja, bijvoorbeeld in één synagoge... In een liberale synagoge, ik weet niet of zij nog, nog daar uh, besneden is doen. Ik weet niet precies of zij dat wel doen of zij dat niet doen. Want ze zijn liberaal genoeg om misschien om dat niet te doen. Ja. Maar misschien wel, oké. Okay, dan is het in één synagoge, doen ze bijvoorbeeld om tien uur. En in een ander op een ander, in een andere synagoge, uh, die zijn eigen identiteit heeft. Die dus hoeft niet zich uh, te schikken naar een ander. Naar een uh, in andere synagoge of zo. So. heet dan ook, om uh, um tien uur een besnedenis. Ja? Hoe zit het daar? Oké, okay, natuurlijk kan je veel vinden, wel die besnedenismannetjes, die dat wel, dat uh, uh, Moheel heet, het, die dat die dat doet fysiek. Ja, en de mensen kan je daarvoor vinden, natuurlijk, en alles. Maar. Tegelijkertijd, hoe kan dan hoe tegelijkertijd op twee plaatsen zijn? Ja, en het kan ook zijn dat de ene in Amsterdam en de andere is in Rotterdam. Of de ene in, in Amsterdam en de andere is in... Uh, in Israël. Uh? In Israël of in Moskou. Wat moet, wat moet, hoe moet het dan... Of moet, moet misschien als het in Israël, misschien is het gebeurd, dan misschien gaat wel Eliyahu eerst naar Israël. Of niet, of eerst naar IJsland. Het is, uh, is uh, natuurlijk niet een, uh, geen vraag om dat zo te stellen. Want, um, duidelijk, het is een geestelijk proces, proces, waarbij de kracht van Eliahu verschijnt. Let op, altijd op de plaats waar dus dat verbond getekend wordt. En dat is wel de, deze <coughs> besnedenis. Dat is wat ik uh, een beetje, als het ware, een kleine inleiding uh, aan jullie heb gegeven. Dat jullie, uh, hoe we zien, een beetje even verband kunnen leggen met wat wij verder, wat wij verder doen, wat de zorg ons vertelt. En... en het is de diepste, een van de diepste, diepste dingen die, die, die niet eenvoudig waren. We moeten een speciale instelling hebben en niveau te hebben om dat te doordringen in deze mysterie. En dan gaan we dan verder kijken Goed onthouden, goed opletten wat ik probeer te zeggen. Dat is de mysterie, de ware mysterie, niet de mysterie van bla bla van ergens in de lucht. Maria in de lucht, weet ik veel, allerlei andere dingen die dan alleen maar voorstellingen doen. En allerlei theologieën die waanzinnige, theologieën waanzinnige, van het woord waanzin. Uh, wat allemaal fantasierijke voorstellingen zijn van die en die de vaders, kerkvaders. Allemaal mooie dingen, maar allemaal menselijke dingen. En wat we hier en hier leren, dat is de enige ware mysterie die voor ieder toegankelijk is. Maar dan moet je wel jezelf eerst opwerken om dat daarin te penetreren. En niet dat gewoon allemaal gepeupelde, gewoon zonder enige voorbereiding kan daar, en weet ik veel, uh, in, uh, binnentreden in die hoge bevattingen van de scheppers. Ze hebben dat niet nodig. Maar goed opletten dat wat, wat we hier, hier doen. Nog een keer nieuw in dat licht. Uh, ga ik het nog een keer beginnen, De, deze oot. En probeer dat deze oot zeer goed, speciaal juist deze oot, zeer goed inkerven in jezelf, die woorden wat je hoort. Dit, want hij gaat ons dan toelichting geven. En geen kleintje, geen um, eenvoudig toelichting al. Heeft Hij ons natuurlijk uh, al, geeft Hij ons dat zo mogelijk begrepen. begrip, heeft Hij begrip voor ons dat om ons te geven op een zeer, op de meest efficiënte manier. En dat moeten we dus straks penetreren daarin. Maar goed, daarom nog een keer ga ik deze ode voorlezen en vertalen. De regel 1, pagina rechts, Jude, 210, de regel 1 van de tekst van de Zoger zelf. We of, uh, Jefav, alle aards. En de vogel zal vliegen over de aarde. Hmm. Waarom is het zal vliegen? Waarom staat in de Torah zal vliegen? Juist omdat het slaat dus, nu begrepen we waarom staat in de Torah in de toekomstige tijd dat telkens, wanneer op de plaats, op elke plaats waar de, het hele verbond wordt gesneden, ja, het sneden van het verbond, getekend, uh, aangegaan, aangegaan, waar een kind besneden wordt, daar verschijnt zal vliegen naartoe, Punt. Da, Eliyahu, de Zogger zegt ons dat. Dat is Eliyahu. De taas, kol alma, bedale taas. Die vliegt de hele wereld door in vier vluchten. Goed opletten, in vier vluchten. Um, vier vluchten, vier stadia, vier fasen van de vlucht. De volgende pagina. Resh Jut Aler, eerste regel. Le me het om um daar te zijn. Bahu, in die, tijdens die. Niet tijdens, maar dan letterlijk in die. Eh, geziro, bij deze besnedenis, bij be die besnedenis, be en die is niet besnedenis, be geziro ge betekent bij beits, het snijden van het hele verbond. Oftewel, bij het aangaan van het hele verbond met Hashem. Dus, op naar een zinne hoge, waar dan ook, waar dus de besnedenis plaatsvindt. En de besnedenis, dat is hier dat Jesod, wanneer de Jesod besneden wordt, betekent dat is juist de plaats waarmee Hashem uh, verbond sloot met de mens. Then, de regel 1 naar de punt. Weet, daar regel het. Da knale kursaia, regel twee, at karabe bepume, da kursaia de eriaal. De... De... Uh, we iets daarin, en het is nodig, let op, het is nodig om daar, voor hem, om voor hem, voor Eliauw een stoel te op te zetten. Letakna heet het ook, te corrigeren, in te stellen. De stoel te maken, te plaatsen, zoals ik jullie had verteld. Een stoel, een aparte stoel, aparte stoel voor hem neer te zetten. Twee. i en natuurlijk de woorden waarom de zorg zegt, letakna, de, de om... En niet te gewoon neerzetten in een stoel. Natuurlijk zit zitten veel, veel uh, uh, in elk woord wat de zogger ervoor gebruikt zitten. Uh, aparte, diepte. Olehat, karabapume en met de mond, dus met de lippen, letterlijk met de mond, te noemen. Te, uh, in herinnering te brengen, oftewel die op te roepen. De woorden zetten te zeggen, da Kursaia de Eliyahu, dat is de stoel van Eliahu. En hier zie ik het, dat is, uh, volgens mij is het een, uh, uh, gewoon een, een fout. Dat Eliahu zie je, dat woord de Eliahu. het laatste woord voor de punt, daar hebben we aan het einde van dat woord hebben wij um, uh, zeggen dat aanhaling, dubbele aanhalingstekens en die moeten weg natuurlijk. Zo heeft het, heeft het gezien. Waarschijnlijk dat die grafisch dus dat opmaak met opmaak, heeft het niet gezien. Dat heeft het zo gedaan. Dus de... Ja, bij de digitaliseren is het een fout. Dus dat is de kursaie van Eliyahu. Je moet je weghalen, dus die twee, die twee aanhalingstekens, punten. We lave losge aritama En indien niet, let op, als er niet gedaan wordt, dan rust hij niet daarop. Dan, dan is hij daar niet. Kijk, twee dingen moeten zijn. De stoel van, speciaal voorbereid voor, voor hem, voor Eliahu En zeggen, nog zeggen ze, niet alleen voorbereiden, maar ook zeggen met je lippen, noemen dat. Dat da, de Eliyahu, dat is de stoel voor, van Eliahu. Natuurlijk staat het in het Aramees, maar zij zeggen het um, in het Hebreeuws, maar ik. Maar dat is dus wat hij zegt. En indien dat niet, gef, niet voorbereid, niet gedaan wordt, lo, Sharita dan is rustheid niet daar. Dan is hij daar niet. Verbleef hij daar niet. Um, We keren terug naar. Waar naartoe? Naar de... Tweede, naar de pagina... Um, res... Ja, Naar de pagina... Hm? Res-Jude. Res, pagina res juda. En daar hebben wij... Um, dat is wat we gaan nog even doen. we gaan het nog... De... Vertaling zijn, vertaling nog euh, bekeken van Hasulam. De regel 3. Dus de rechterkolom, nog een keer de pagina Resh-Jude, 210, Hasulam, de rechterkolom, de regel 3. De referentie van de Oteresh-Kaf-Hei. 225. vijfentwintig. We hoof Jofaaf. We hoof dubbele punt. We hoof Al vier haar aard. En een vogel zal vliegen over de aarde. Vier. Na de punt. Ze hoe el Jou. Haaf. Kol haolam be arba afifot. Deelig Jod, Sham. Beota brit mila zes akdusha. Vier na de punt. Zehu Eliahu, dat is Eliahu. Haaf, die vliegt eh, over de wereld. De vliegt, hij vliegt de hele wereld door baarba afivo door vijf vluchten eigenlijk niet vluchten ik kan zeggen door vijf slaan het slaan met zijn met zijn hoe zeg je dat hij heeft geen vleugels maar met vijf uh, ik, ik vertaal het gewoon vluchten ja vijf uh, vliegingen, en er bestaat niet zoiets, maar af je dus, door, door vier, ja, door vier, vluchten, vier, uh, in vier fasen, vliegt hij daar naartoe, ja, gewoon, gewoon dat je het weet, vlieg, in, vlieg, in vier fasen, deed hij dat, de regel vijf, waarom in vier, we zullen zien, verder, Kedelijkhiot om te zijn, daar te zijn, Bauta, Brita, Mila, in, bij die, bij dat sluiten van, bij, bij deze verbinding, bij deze besnedenis, bij de heilige besnedenis, oftewel, bij brit Mila, Agdusha, bij het sluiten van het heilige verbond. Of bij inderdaad bij be de besnedenis, bij be de hele besnedenis. is. <speaking> Zes. Weet Sarijo, ken kan <Hebrew> zeggen, u laskier, bapief. Zeven. Zee, ik kan En men dient uh, hem een stoel voor te bereiden. Ulaskir <speaking> en <in Hebrew> numen met zijn mond. Met zijn lippen, maar men zegt men zijn, met zijn mond. En dan is in het Hebreeuws wat men ook zegt. Dat, dat is wat men zegt. Zek is er, shell dat is de stoel van Eliyahu. Punt. We lo, en noshurasham. En indien niet, indien doet men dat, indien men dat niet doet, en noshurasham, dan rust hij niet erop. En hij de, deed wonder wat hij vertelt, wat wij gaan, wat, wij, wat de zoger ons nu vertelt, uh, die, eigenlijk die, een slijger daarover, dat daarover hangt, wat de wereld niet begrijpt, wat, wat zelfs die, het volk Israël niet begrijpt, wat het, Laat staan al het overig, alle overig. Dat daar zo, daarover zullen wij uh, ons bijgen op de volgende les.